De leden van D66 willen nu dat de Tweede Kamerfractie er werk van gaat maken. Eerder noemde fractievoorzitter Rob Jetten het voorstel wel erg radicaal. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft hard uitgehaald naar oud-president Lula... die gisteren werd vrijgelaten. Lula werd vorig jaar veroordeeld voor corruptie... maar is nog altijd erg populair in Brazilië. De verwachting is dat hij nu weer campagne gaat voeren voor zijn arbeiderspartij... Bolsonaro riep op om Lula niet te steunen en noemde hem een schurk die tijdelijk vrij is. Lula kwam vrij omdat volgens het Hoge Rechtshof mensen pas vastgezet mogen worden... als alle juridische beroepsmogelijkheden zijn afgerond. In de politiek is verontwaardigd gereageerd op het geweld bij een bijeenkomst van kick-out Zwarte Piet. De tegenstanders van Zwarte Piet hielden gisteravond een congres in Den Haag... Radicale voorstanders van Zwarte Piet gooiden daar toen ramen in, vernielden auto's en staken vuurwerk af. Vijf verdachten worden nog door de politie verhoord. D66, PVDA, GroenLinks en Denk keuren het geweld af. Minister Grapperhaus wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan, maar liet wel weten dat hij het geweld veroordeelt. Bewoners van een zorginstelling in het dorp Rolde in Drenthe worden weer verzorgd. Gisteren verlieten de medewerkers de instelling omdat ze zich onveilig voelden. In de instelling worden onder meer ex-gedetineerden begeleid. Het is al langer onrustig. Eerder deze week werd het oude personeel vervangen omdat er te veel ongeschoolde mensen werkten.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 En heel heeft heel veel hits gescoord en met name in de jaren 80. Een voorbeeld daarvan was de eerste single naar het nieuws en weer van 4 uur. Jorden met de What's Missing. 8 over 4 Sandvoort, welkom terug en leuk dat je luistert. En misschien ook kijkt wwwzfm livenl kijk je live mee in de studio en dan zie je Roy van Buringen zwaaien.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 Radio met het Nick Kussel en The Riddle. Zo ik gaan we weer naar uh, Marken toe, naar uh, Jan van der Leede. Het slot van de wedstrijd van vandaag. Marken en SV Zalfort, maar eerst nou I like the way you talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm and ink, I swear. Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you're dead. Disappear. I wanna blow your mind Just come with me, I swear I'm gonna take you somewhere Warm, you know, j'adore la mer Cause when the morning comes I know you won't be there Every time I turn around You disappear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 hoor je zeker langskomen bij Zandvoort op zaterdag. Zo, so, deze. Nice to meet you. Dat was de single van uh, Nou Horn. Ja, we gaan weer naar Mark. Het slot van de wedstrijd van vandaag. Mark SV Zandvoort. Hebben we al gescoord, Jan? Dat is de vraag. Nee, Rob. We hebben niet gescoord. Hmm. Integendeel. Het is 2-0 geworden voor Mark. Dat hadden we even niet verwacht, Jan. Nee, niemand eigenlijk. Want uh, we zijn constant in de aanval geweest. En je scoort niet. Maar ja, een, een, een, een zeldzame uitval van Marken. en nou, De bal gaat over uh, Daan heen. Uh, waardeloos. <coughs> Dit is al de derde wedstrijd dat we niet scoren. Dat is echt geen. Uh, <coughs> nee, geen pretje. Om het zo geen maar te zeggen. Nee. Nee, en uh, ja, hoe, hoe, hoe, hoe kan dat nou? Ja, als slijmen dood. Ja. Hebben we, wat hebben we wat veranderd in de, in de opstelling van het team? Of uh, missen we een belangrijke speler? Nou, we missen Jesse natuurlijk. Die is op vakantie. Die is naar volgende week ook nog weg. Maar ja, volgende week is er uh, een keer het En daarna komt hij zondag weer terug. Um, we hebben uh, Nacho Berg natuurlijk even gemist. Uh, die Robin van Dijk. Die er dit jaar bij is gekomen. Die je ziet. Dus voorin zit het niet lekker. Maar...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 Er zijn te weinig jongens die knoppen, die knokken, die Nigel Berg, die werkt zich helemaal aan de kleren. En dan staat hij wel net even te ver met zijn voet af, en dan, maar het andere keren wel lukt, lukt het nu niet. Dat is, het is gewoon jammer. Dan kan je zeggen van, dat is een maar dan kan je niet wat het is. Nee, en uh, ja, dat uh, verlies van vandaag, want daar kunnen we wel eventjes van uitgaan, of er moet wel een wonder gebeuren.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 Dramatisch gaan maken, maar het gaat niet lekker met SV Sofort. De laatste drie wedstrijden niet gescoord. En ook vandaag helaas weer een... Uh...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 En daarna is het vervolg van het, uh, de presentatie. En, uh, en natuurlijk gezellig samen zijn hoort er ook natuurlijk uh, bij. In ieder geval uh, vanaf uh, kwart over uh, zeven gaan de deuren open. Acht uur begint de presentatie over kort nog. En wilt u meer informatie? Dat kan www.oudzandvoort.nl Nog even waar uh, vindt deze avond plaats? In het theater De Krocht. Alweer in De Krocht. Ja, ja, ja Krocht daar goed, daar gebeurt nog nog wel en al. Uh, <laughs> ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dus... <laughs>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 Je hebt nog een baantje vrij. Sorry, voor, voor wie? Dan moeten ze Jaap Stam nemen. Ik Jaap trainer. Stam, ja. Hier nee, Ja, je weet het maar nooit. Of uh, inderdaad, uh, dik advocaat ook daar even op, uh, ja. op, oh, ja, op afsturen. Nou, ze zijn een beetje met de PSV uh, mee aan het doen, een ja. beetje. Daar ja. uh, word je ook niet vrolijk van. Waar we wel vrolijk van worden is uh, Scooby-Doo. Toch? Ja. Dier van de week. ja. Oh, het is altijd van de nieuw. Ja, het is. Oh, ik het ben het aan het slapen, joh. Ja, het, het is ontzettend nieuw van, van de week. Sorry, het mensen. Het is half vijf dus, hey. Het is uh,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 Facebookpagina van de Dierenhuis Kennemerland. Oké, okay, of ga naar de Keesomstraat hier in Salvoort. Zeker. maak kennis met Scooby. Niet scooby doen. Weet je wat Sco ik dan nog wel wil zeggen? Ja, ja, ja, Als ik de vorige keer mocht doen toen jij even niet was... Moest ik, deze, moest ik dit ook even doen. Maar ik krijg steeds een feeling met die diertjes.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 And you're giving no slack like a fucking king And with the sack of big matches, throwing down And with the rockables, that's one time In your mind, see, you gotta boot it to your best ability You gotta funk it up until it knocks you down And when you're bumping up, make sure you pass it around Come on, let's go to work We got what'll make your water jerk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 To the beach, yo, oh, get down. Let me rock it to the rhythm of the funk. It's after from hill to hill, from z to z. And when jam on's rockin', everybody screams. Jam yeah. oh, on it, jam on it, jam on it, on, and, on and on it. And if you're feelin' like you wanna dance all night, then go on ahead and blow it. 'Cause jamming on is what we do best. It's what sets the from the rest. hebben inderdaad, de zien van Nuclears even lekker freaking met uh, deze uh, muziek. Dat was uh, Jam On it's. Ja, we hebben ze nog steeds liggen hier in de ja, we, studio, we, we, we, uh, Roy, ja. uh, de kaarten. We waren ze haast vergeten. Bijna, bijna. Maar bijna. We, hebben, we hebben nog even ja. om de kaarten weg te geven. En het gaat nu gebeuren. Ja, de eerste beller uh, die nu belt uh, naar de studio, die wint die twee kaarten voor de Christmas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 Acties nu staan. Okay. Dus je hoeft mensen een polotje te maken, dan kan je naar een ondernemer. En dan uh, kan je bijvoorbeeld een korting krijgen of een kleinigheidje. geitje. Dus ja, van deze, deze Christmas Fair, we hebben korting bij het Holland Casino en nog veel meer. Ja, zeker. kanaal 40 via Ziggo. Dan uh, volg je CFM TV. Bel nu 0235730393. Ben je de eerste, dan win jij die kaarten vandaag. Sweet idea, don't think I let it in my eyes. Like an excited dream, The radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh not another word Just world, it's la la. It goes around the world, Just la la la. It's all around the world, Just la la. It goes around the world, Just la la la It's all around the world, Just It's all around the world, it's bad. <laughs> Roy, we hebben de kijker nog steeds liggen. Je ja, nee, wordt helemaal zeker. niet gebeld. Nee. Wat is dat nou? nou bij voor uh, het Lunch had ik gewoon uh, eventjes uh, tien uh, in de wachtrij. Ja, ja, maar is ook een veel beter programma, oh, natuurlijk. Dat wil ik niet zeggen jawel, hoor. Ja, wel, jawel, wel. voor het Lunch. Elke dag tussen 12 en 2 bij uh, CFM. Lekker gezellige radio tijdens de lunch. En over die gezellige radio gesproken. Ja. Want jij gaat iets uh, speciaals doen volgende week. Ja, de aankomende donderdag heb ik iets heel erg leuks. Want. Uh,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 Oké, okay, wij gaan luisteren. Dit muziek is ook lekker. Ja, ja. Want in uh, maart 2020 dan kan je gaan fietsen over het circuit van Zandvoort. Lekker zo vlak voor uh, de Formule 1 race. Even kijken hoe het baantje erbij ligt. En hier is Schik en op fietsen. Fietsen de En als ik fiets ik dan knallen, ik dan de kast, dan fiets ik de ik wil, alweer, ik wil zien. de les mooie dag van de kamer misschien, Alhoewel met de, wind, de mooi, dan de mooi kan Ik wil al wie de deur nog weet het, het veld, weer. Wat achteraf de maak fietsen en een baby slim. I'm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 Je lopen over het water. Gaan we dat echt doen? Oh ja. Dat was helemaal niet de bedoeling. Nee, die vind ik niet leuk, joh. Dat vind ik helemaal... Ja, niet uitlachen nu. Nou, lach je en toe? Nee, deze wilde ik namelijk draaien. Daar is het een beetje mee begonnen, hè, voor Marco. De meeste dromen zijn Ja. Die gaan we even lekker draaien nu.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 echt van plan om deze plaat te gaan draaien. Ja, dan ga je gewoon lopen over het water. Oh ja, die heb ik opgezet. <laughs> Helemaal fout natuurlijk. Marco Borsata was dat. En de meeste dromen zijn bedrog. Zodat ik een uh, leuke uitzending van Entertainment voor jullie en wat Fred allemaal gaat doen in zijn uitzending. Dat hoor je na deze van Earth, Wind en Fire.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 Niet zoveel? Ja, wat vindt, ga je allemaal doen dan? Ja, dat, dat, dat, dat zingt Martin de Jager. Oh, dus, oké. Okay, okay. ja, ja, dat is degene die hier momenteel dus aanwezig is in de studio. Ja, dus wil je hem dus zien? Dus dan gaan we dadelijk ZFM livenl kijk ja. je ook live mee. Ja, maar dat is niet het enige wat je gaat doen. Nee, we gaan ook nog eventjes bellen met Dave Korteweg... over zijn laatste nieuwe single, Als jij lacht. En we gaan eventjes contact opnemen met Dave van Montvoort over zijn nieuwe single Vergeet Mijn Naam. Dat gaat weer een hele leuke uitzending worden, zo duidelijk. Zeker weten, hè? Even wat anders trouwens. Ja. ja, ik kreeg net een berichtje. Ook dat ben ik weer helemaal vergeten, gewoon... <laughs>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 Oké, okay, we zijn een hele fijne zaterdagavond. En uh, veel plezier dadelijk met entertainment voor jou. Some you. things in life, oh. hey. they can really make you made? Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And will help things turn out for the best. Amen. Hey.